Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De toekomst van Air France-KLM is in gevaar, waarschuwt de Franse minister van Economische Zaken. Hij zegt dat de luchtvaartcombinatie verdwijnt als die niet snel gaat concurreren met maatschappijen als Lufthansa. De minister vindt de stakingen voor meer salaris bij Air France onverantwoord. Ze kosten de luchtvaartmaatschappij vele miljoenen. In de Limburgse TBS-kliniek De Royce Wissel heeft een patiënt gisteren een medewerkster aangerand en mishandeld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat is niet bekendgemaakt. Twee jaar geleden was er ook een incident in de Limburgse TBS-kliniek. Toen werd een medewerkster in elkaar geslagen door een patiënt. Nederland stapt uit twee internationale commissies die adviseren over het meten van teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten en elektronische sigaretten. Volgens gezondheidsinstituut RIVM heeft de tabaksindustrie te veel invloed in de commissies. Daardoor ligt de nadruk te weinig op het beschermen van de volksgezondheid, zegt het RIVM. Door een grote brand in Twello zijn drie bedrijven verwoest en ligt het treinverkeer plat. Tot zeker half elf vanochtend kunnen er geen treinen rijden tussen Deventer en Apeldoorn. Bij de brand in Twello is asbest vrijgekomen en dat is onder meer op het spoor beland. Mensen die geen Nederlands spreken zijn niet langer welkom bij twee cafés in Tiel. Een mede-eigenaar zegt tegen de krant De Gelderlander dat de regel voor iedereen geldt... maar is ingesteld na problemen met Poolse arbeidsmigranten. Bezoekers wordt gevraagd hun identiteitskaart te laten zien en goedenavond te zeggen. Volgens de mede-eigenaar komen buitenlandse gasten die Nederlands spreken en verstaan gewoon binnen. Het weer, een zonnige en droge dag. Het wordt vanmiddag maximaal 25 tot 28 graden. In het noordwesten en op de wallen iets minder warm. Morgen ook zonnig, droog en woensdag wat meer bewolking. Dan wordt het een graad of 24. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 We hebben geweldige acties.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 Van de dames Mel en Kim en Respectable. Ja, even na drie uur, welkom terug bij Zalvoet op Zaterdag. En wat gaan we nu twee allemaal doen, Albert-Jan? Nou, zoals ik al bij het begin van het eerste uur aangaf... het algehele thema is natuurlijk op deze 5 mei... geef vrijheid door. Natuurlijk in Haarlem het grote bevrijdingsfestival... is volop aan de gang. En dat duurt nog tot kwart voor twaalf vannacht. Wilt u er nog naartoe...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 The backup bubble Diamondback battle with a quick strike.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 Jouw ziel, avonds bij het paard.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 Die zindt het de hele dag live uit. En ook de politie is actief daar eh, tijdens Bevrijdingspop. En eh, die waarschuwt iedereen eh, zijn zakken goed in de gaten te houden. Want zakkenrollers zijn actief.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 Someone so different is a soul like me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 I don't know it ain't pretty When our hearts get broke I hope someday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 Delícia Delícia Assim você mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, hein ai, ai, ai, ai, ai. Vamos comigo, turma Sábado na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 Delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Sim. Se eu te pego, hein? Ha! Ah. Ah. Uh. Uh. Quero ver a galera comigo, vai! Nossa! A assim você me mata Ai, Você me mata Ai se te pego Ai ai se te pego Viu delicia oh. Nossa Ai se te pego You say you love me I say you crazy when nothing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 En toch blijft die opvallen hè, die piep die je in één keer in deze plaat eh, te horen Ik ben wel benieuwd wat er achter de piep zit eigenlijk. Je hoorde marshmallow en Anne Marie een plaatje uit de hipparades van dit moment. Dat was de succesvolle single Friends. Daarvoor trouwens de eh, zomerse klanken van Michel Teló en I Say Chupago. Ja, jij hebt eh, nieuws over Zandvoort eh, Marketing, eh, Albertje. Ja, want eh, Zandvoort is genomineerd voor de Nationale City Marketing Trophy 2018.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 So I Heerlijk weer. Uh, vandaag is Sanford 21 graden op dit moment. Wat wil je nog meer? Nou, Gewoon lekker daarvan uh, genieten uiteraard op het uh, Sanfordse strand. Uh, met een uh, hapje en een drankje. En de radio natuurlijk op ZFM. De, de nieuwe single van uh, Jax Jones. En uh, we hadden ook zojuist een uh, foto binnengekregen van Bevrijdingspop. Van de veiligheidsregio Kennemerland. Die stuurde ons een foto. En er was duidelijk op te zien dat het uh, behoorlijk druk is, uh, Albert-Jan. Volle bak.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 Danceclassic zo op de zaterdagmiddag bij uh, ZMM. You're de Temptations het Twitter Like a Lady. Ja, vanmiddag om uh, kwart voor vijf ga je hem horen het gedicht van de dag vandaag in het teken van uh, 5 mei. En daarvoor hebben wij vandaag ingehuurd. Albert-Jan, jij mag het zeggen. Ja, uh, natuurlijk de one and only. De one and only. En hij is in de house en dan heb ik het natuurlijk over Marco Termes. Uh, ja, zo dadelijk in het uh, derde uur om uh, kwart voor vijf gaat hij hem doen. Het gedicht van de dag. And my chain. Uh -huh. Cardi B, straight, it can't tell me Nothing bossed up and not I changed the game You It's my big bronze boogie Got all them girls shook, shook. My big fat ass got all them boys shook uh -huh. We're from dollar bills Now we poppin' rubber bands yeah. You know what I'm saying? Tell me while I do my money dance Like, yeah.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 En zo dadelijk in het volgende uur gaan we praten onder meer over de gedichtenroute. Ja, en het uh, gedicht wat nog, uh, waar hij mee bezig is. Wat opgehangen gaat worden uh, op een muur. Bij, en dat heeft alles te maken met uh, Gertenbach. Uh, en hij heeft een, een geweldig gedicht gemaakt voor 5 mei. Lekker blijven luisteren. Graag tot zometeen.